13. Een seriehoorspel door Paul van Herk. Het is inderdaad zo dat wij wetenschappelijke bewijzen hebben dat er op mars leven moet zijn geweest. Intelligent leven, professor? Ja, dat is een vraag die ik niet zomaar zou kunnen beantwoorden, jongeman. De discussies over dit probleem zijn nog in volle gang. Er zijn veronderstellingen genoeg, maar bewijzen kunnen we tot nog toe niets. En het is de vraag of we ooit voldoende gegevens zullen kunnen verzamelen. Ik voor mij zo nog echt zin te zeggen. Ik geef mijn mening natuurlijk voor wat die waard is. Kijk, er zijn door de beide voorgaande expedities, de Prometheus 11 en de Prometheus 12, overblijfselen van bouwwerken aangetroffen. Zelfs tamelijk ingewikkelde bouwwerken, dat zou toch moeten wijzen op. Intelligentie? Och. Wie ooit een mierennest of een termietenhoop heeft bestudeerd... weet dat de architectuur van zo'n behuizing ingewikkelder in elkaar zit... dan bijvoorbeeld het Pentagon. En toch is een mier niet intelligent, in de strikte zin van het woord. Maar aan de sociale opbouw van een mierensamenleving zou je toch zeggen... Nee, nee, nee, nee, dat is wat anders. Uh, maar uh, terugkomend op uw vraag... Naar aanleiding van de tot nu toe bekende gegevens... zou ik zeggen dat wij moeten denken in de richting van een populatie van insectachtigen. Misschien ligt de Prometheus 13-expeditie weer een stukje meer van de sluier op. Ik dank u zeer, professor. Dit was dan, dames en heren, de kijkers, de laatste in de rij sprekers van vanavond. Professor A.R.P. Broekenaouder, de beroemde macrobioloog. Dit is de JSAM. -E het gaat er nu op deze belangrijke avond om spannen. Over enkele minuten zullen Walter Sharrow en Mike Wolheim landen op de rode planeet. Prometheus 13. De astronauten trekken zich overigens niet veel aan van het ongeluksgetal. Zij zijn in beste stemming. Het radiocontact is nog uitstekend. De Marsloop is nu los van het moederschip en zet nu koers naar het oppervlak van de planeet. Met aan boord Walter en Mike. Uh, ja, dank je. Uh, ik krijg hier het bericht door dat de televisiekamera aan boord van de Marslander weer in orde is. Daar waren wat moeilijkheden mee. In afwachting van de beelden die straks moeten doorkomen, nog even een kleine technische bijzonderheid. Als we straks direct de beelden van Mars zien, zal de landing in werkelijkheid al een paar minuten eerder hebben plaatsgevonden. Vijf minuten en enkele seconden ongeveer. Bij deze stand aarde Mars... Dat is de tijd die de draaggolf nodig heeft om ons te bereiken. Het wachten is dus nu op beelden uit de ruimte. De astronauten van Prometheus 13. Bewonder hun moed. Bewonder hun smetterloos witte ruimtepakken, pakken. Gewassen in bliep. Straks vuil van het marsstof, even in bliep en bliep schoon. De astronauten van Prometheus 13, bewonder hun kunnen. Bewonder ook het kunnen van bliep. Al is een marsman nog zo groen, even in bliep en bliep schoon. Nu in het supermonsterpak. Met gratis prometheus -peltje. Zo, dat, dat weten we dan alweer. Inmiddels komen de eerste sensationele beelden binnen. We laten nu de astronauten zelf aan het woord. 30 kilometer, juiste vertraging, de groene zon is in zicht, we zullen niet zelf van het landingsgebied terecht komen, fantastisch uitzicht hier, het mars op vlak lijkt op dat van de maan, maar het is groter. ik weet niet, indrukwekkender, griezelige rook, Het liever op de instrumenten en op het landschap, oké okay dan, we krijgen wat atmosferische tegen tegendruk. Maar de computer houdt er al rekening mee. 20 kilometer. Vertraging nog steeds perfect. 10 kilometer. Ik ga wat bijsturen, dan komen we precies in het midden van de groene zon aan de grond. Het groen is helder, haast reflecteren. Onder door het spiegel. Het lijkt wel water. Stijg onder het groen. Als het een moerad is, slecht Mike. dat mag is geen... Wel, het is water. Je ziet dat Joost heeft gezegd. Geen enkel risico nemen. Als je twijfelt, niet landen. Begrepen? Natuurlijk, Tom. Geen paniek. Nog vijf kilometer. Ja, niet. Mike heeft gelijk. Het is nu heel duidelijk. Er zijn open plekken tussen het groen en daaronder in het water. We wetenschap even op zijn neus kijken, zeg. We maken een zijdelingse manoeuvre. We zullen proberen aan de rand van de groene zone te landen. Nu wordt het spannend. Het ziet er naar uit dat deze landing niet zo vlot zal verlopen als die van de Prometheus 11 en de Prometheus 12. Niet dat bijna saaie precisiewerk, maar hoogte 300 meter. Zijn we boven de rand van het groene gebied? Er is water op, geen twijfel mogelijk. Het schimpelt onder de kracht van onze remraketten. Dat groen. Het lijken van bladeren. Waterplanten. Nu zijn we boven vaste grond. Het rode stofstuif hoog op 80 meter. 50. 40. 30. 20. Contact. Gefeliciteerd jongens. Laat maar zitten. Gaat we de buitencamera in, dan kunnen jullie even rondkijken. Wij maken ons klaar voor ons eerste uitstapje. Ja, kijkers thuis, het bijzonder slechte beeld dat we op het ogenblik ontvangen... ...is te wijten aan de rode stofwolk die om de Marslander hangt. Het zal nog wel even duren voordat die stof wat gezakt is. Walter Schau had het over rondkijken, inderdaad. De buitencamera draait automatisch een volle 360 graden. Nu zien we duidelijk een horizon en dichterbij groen, onmiskenbaar. Het grondgebied staat er vlakbij. Het zijn inderdaad waterplanten, een soort rafarbers. Dat proeven we straks wel even. En onder de bladeren is water. We zijn klaar voor onze eerste marswandeling. Gelukkig duurt dat niet zo lang meer als vroeger bij de Apollo-vluchten. Nu deur is open. Water gaat het af, af. Het is al bijna een vertrouwd beeld... ...de astronauten in witte pakken het landje te zien afdalen. Voor de derde maal lopen mensen over de marsbodem. Walter Shaw drukt zijn voetspoor in het rode stof... ...gevolgd door Mike Wolheim. Het uitzicht is geweldig! Grandioos! Heel anders dan bij expeditie. Links ons is het vooraf, zou ik maar zeggen. Bericht uit Houston. Het eerste wat jullie moeten doen... ...is monsters nemen van het water... ...of wat voor vloeistof het dan ook is. Deskundigen daar zeggen dat een dergelijke watermassa... ...onmogelijk kan voorkomen op Mars. Herhaal, onmogelijk. Dan verzamelt die specimina van de vegetatie. Maar voorzichtig. Begrepen? Begrepen, Joesten. We lopen nu in de richting van het groen. De deskundigen zullen hun mening toch moeten herzien. Of het water is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval vloeistof. Als ik er een steentje in gooi, komen de kringen net als die onder de vijver. Ik heb best zin om te zwemmen. Niet zwemmen en hou op met spelen. Geen oh. monster nemen? Oké. Okay. We staan nu aan de kant van het meer. Mike, dekstief. Schlieven, de help. De uitzending is onderbroken. We zullen proberen contact te krijgen met Houston. Ik hoop u zo snel mogelijk te kunnen vertellen wat er aan de hand is. Voorlopig kunnen we alleen maar raden. Ik dacht op mijn monitor in de hoek van het beeld een schaduw te zien die zich naar de astronauten toe bewoog. Ik zal, ik zal de opname nog een keer laten afdraaien. Misschien worden we dan iets wijzer. Hier komt de replay. Of het water is weet ik niet. Dat is in ieder geval vloeistof. Als ik er een steentje in gooit, over de kringen net op die onder de vijver. Je hebt best zin om te zwemmen. Niet zwemmen en halen op het spelen. je mond nemen? Oké. Okay. We staan nu aan de kant van het meer. Mike, dubbele zich. Lieve hout, water. Houston, dit is. Hebt u het gezien? Grijs, uh, groot, bliksemsnel. We hebben daarnet bericht gekregen uit Houston, dames en heren. De promieertijds 13 meldt zich niet meer. Houston heeft geen commentaar op de beelden die wij zojuist hebben gezien. Zij wijten het wegvallen van het contact aan een technische storing. En dat lijkt ons wat een te eenvoudige voorstelling van zaken. In ieder geval houden wij u op de hoogte van het nieuws. Ik dank u voor uw aandacht. Dit is de GSEM. We vragen nu aandacht voor het volgende programma. De tweede 244... Oh nee, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft zet dat af, Vel, alsjeblieft. Uh, waarom nou, Matt? Maar dat, dat kan toch eenvoudig niet? Lieve Matt Melden, dat kan er eenvoudig niet. Dat en de radioverbinding en de televisie uitgevallen zouden zijn. Er is daar wat gebeurd, Vel, wat ik je brom. Goed, er is daar wat gebeurd. Dat er dan eens één een keertje wat gebeuren zonder jou, Matt. Met? Mike en Walter waren goede vrienden van me, Vel. Waar? Sinds wanneer moet jij meteen het ergste? Voorgevoel, Vel. Stop dat voorgevoel dan bij je. En Dom, hè, Dom. Die rondjes hoort te maken rond Mars. Zou ze daar ook al geen contact mee hebben? Ja, ja maar ze zou toch te gek zijn... Dat... Je hoort niet eens wat ik zeg. Dat anderen toch ook eens een avontuurtje hebben, Met? Ja, goed, goed, goed, maar... Ja. Hier, huh? whisky. Oh, nee, alsjeblieft, geen trek. Alsjeblieft oh? wel. Dat spijt me voor je. Maar misschien kan ik iets voor ze doen... Wat ga jij doen? Opbellen. Nee, Matt, je gaat niet opbellen. Zeg, wat krijgen we nou? Weet je dan niet meer wat voor een dag het is vandaag? Ja, Morgen <kst> gaan we trouwen, Matt. Dat ben je dat Dus jou geloof ik een beetje in je boven. alsjeblieft, doe nou. Nou, wel, je wil nou. je al een loopje rond met het air van, huh? van expert in buiten aan gelegenheden. Zeg, je wordt toch niet beledigend, hoop ik. ik ja, het of niet? Blijf jij nou maar liever met je twee benen op de grond. <totstuk> zit, me, dit is een goede. zin. Als jullie het even uitspreken. Ten eerste, als ze je nodig zouden hebben, hadden ze jou wel gebeld. Nou, nou moet je En ten wel tweede, echt... wat zou je kunnen doen? Je hebt zelf gezegd, als er wat misloopt met de Prometheus 13 zitten de jongens als rat in de val. En er is geen raket meer om een reddingsexpeditie te lanceren. Nee. Nee, ik zit ergens anders aan te denken. Dat, dat grijze ding dat op ze kan toeschieten, hè. Hmm. Iets dergelijks, heb ik... Dat heb ik alles meegezien. Al, ja, al kan ik bij God niet meer herinneren waar het. Ja, het. moet lang geleden zijn, maar. Aan fantasie heeft het je nooit ontbroken. Zeg, laat me nou alsjeblieft even nadenken. Nou ja, dan nou er liever een borrelje. in. Oh, met. Hier staat je whisky, nog hm? zo, Oh, dank je. Alsjeblieft. Ja. Ach, kom nou toch, met. Zet het uit je kop. Hm? Denk liever een morgen. Hm? Onze trouwdag. Ja. En smiddags. Hm. Zit in het vliegtuig, hmm. jij en ik. Mm -hmm. s s'avonds op het terras van een heerlijke bungalow aan de kust. In Providence. Um, uh, huh? Ja, ja, ja, ja, ja. Ten eerste, er wordt gemeld. Met oh, Matt. Sorry, schat. Ja, melden hier. Met Matt? Ja, natuurlijk. Met wie? Generaal Stevens. Ach, natuurlijk. Wie is het? Stevens, heb oh. ik hier niet gezegd? Maar wat kan ik voor je doen, ouwe strijdmaker? Ik mag wel aannemen dat je de uitzending over de landing van de Prometer 13 gevolgd hebt. Ja. Wat vind je ervan? Nou, hetzelfde wat jij ervan vindt, hè. Er klopt iets niet. Dat is wel eufemistisch uitgedrukt, met. Er klopt een heleboel niet. En tussen ons gezegd is veel erger dan iedereen denkt. We zitten met een paar netelige problemen. Dat heb je je nodig, met? Ja, wie zijn we? Het leger? NASA? Dat leg ik je straks wel uit. Kun je vanavond nou, nog... Dan moet jij eens goed naar nou me luisteren, Stevens. Toevallig heb ik wat anders te doen. Morgen ga ik namelijk trouwen met Vel. Dr. Valerie Rayner, weet je nog wel? En morgenmiddag gaan we op huwelijksreis. Hm, gefeliciteerd. Wat kan ik voor jullie doen? Zorgen dat ik niet te laat kom. Ik wil jou best helpen, maar ik ben vannacht nog thuis. Heb je dat? En vanaf morgen ben ik minstens 14 dagen onbereikbaar, Stevens. Hm. Zoals je wilt, Matt. Dan kun je in ieder geval je bachelor's night bij ons vieren. Oeh, maar dat is wel een heerlijk feest voor je, zeg. Daar kan ik je vinden. Washington, 54ste straat, nummer 235 huis. Je vraagt direct naar mij. Potlood, potlood. Potlood. potlood. Ja, nee, Dank je. Nummer 235 huis. Genoteerd, Stevens. En neem een heli-taxi op mijn rekening, oké? Okay? Oké. Okay. Ik verwacht je over een uur. Tot zo. Tot zo. Nou. Als jij mij morgen niet op tijd en uitgeslapen komt ophalen voor het stadhuis... dan zal ik ter plekke beginnen naar een ander uit te kijken. Oh ja. En dat meen ik met. Tegen zo'n argument kan ik natuurlijk niet op. Liefje, ik zou... Zal... Met. Het is blij dat je je laatste avond bij ons wilt doorbrengen. Moeilijkheden gehad met onze lijfwacht? Ik ken ook generals die niet vergeten van tevoren het wachtwoord door te geven. En neem me niet kwalijk dat ik je zoveel last bezorg. Je zult straks wel begrijpen waarom we hier zo moeilijk doen. Mag ik je eerst even voorstellen? Dit is de heer Johnson, voorzitter van de internationale UFO-commissie. Johnson. Nee, Johnson. En dit is professor Caldwell, die zich bezighoudt met de bestudering van ons zonnestelsel. De ah, professor. Nou, Mijn collega's plegen hem nog alles uit te lachen. Oh. We hebben op jou gewacht, Matt. Dit zijn de heren van de wetenschap, ik ben organisator... en jij als ontbrekende schakel bent de man van de praktijk. En vanavond hoef je verder niet meer om het te rekenen, Steve, dat weet je. Oké, oké. Ga nou eerst maar eens even rustig zitten. Zo. Om geen tijd te verliezen, je hebt de uitzending gezien, hè? Ja. Heb jij ook die grijze schim gezien die op de jongens kwam toeschieten? Ja, het ging zo vlug dat ik... Ik zal je de opname nog eens laten zien, maar dan vertraagd. Zet die video even aan. Hallo. Daar zie je dingen aan water vader Kijk eens hoe snel. Hij zet het geluid wat zachter. Nu vult het ongeveer een derde van het beeld. Ja, stom maar. Wat is dat, Matt? Ik... Ja, ik weet het niet. Toch heb ik het eerder gezien. Die vorm komt u dus bekend voor, meneer Melder? Ja. Die armen als tentakels met die... Oh. die grote mond, een soort kwijlende muil, die... Precies, ja. Het gaat erom, Matt. Waar en wanneer heb je zoiets meer gezien? Ja, ik weet het niet. Het... Ja, het moet in ieder geval heel lang geleden zijn geweest. Wacht eens, wacht eens. Ja, het klinkt misschien belachelijk, dat doet er niet toe. Nee, dat boek van A.G. Wells. De oorlog der wereld, bedoel Ja, precies. Uh, als jongen heb ik dat boek gelezen en ik weet wel dat het toen een geweldige indruk op me heeft gemaakt. Het, uh, het was geïllustreerd en die, die plaatjes. Had hij niet een bepaalde gelijkenis met de het, met het televisiebeeld. Ik, ja, ik kan me natuurlijk vergissen, maar je vergist je niet met. Zo ver waren wij ook al om je geheugen nog even op te frissen... in dat boek van Wells, wanneer is het ook weer geschreven? Eind vorige eeuw, geloof ik. 1898. Juist. In dat boek landen marsbewoners in kogelvormige ruimteschepen op aarde. Mm. Ze gaan hier nogal agressief tekeer in mm. zo'n zachtige robots. Maar na een poosje worden ze vernietigd door onze aardse microben. Daar is hun gestel niet tegen opgewassen. Weet je nog wel? Ik... Ja, ik herinner het me weer. Maar waar wil je eigenlijk naartoe, Stevens? Hou je vast, Matt. Wells heeft dat verhaal niet uit zijn duim gezogen. Niet uit zijn duim gezogen? Nee, hij beschrijft een ware gebeurtenis. Be bedoel jij dat in 1889 om precies te zijn? Toen is er een invasie geweest van marsbewoners. Wells was in die tijd in militaire dienst... en hij hoorde bij de troepen die werden ingezet om het gevaar te keren... Ze konden nauwelijks op tegen de robots en de dodende straal... ...maar ze kregen al gauw hulp van de aardse microben. Wij veronderstellen dat ze inderdaad door onze bacteriën verslagen zijn. <laughs> Jullie proberen me wijs te maken. Johnson hier is deskundige bij uitstek in dit soort zaken. Nou, dat die invasie er geweest is, staat wel vast. Alleen wist toen nog niemand, en we weten het eigenlijk nog niet... ...waar de invallers vandaan kwamen. Wales heeft er marsbewoners van gemaakt. Naar wat we daarnet daarvan gezien hebben... ...was hij er waarschijnlijk nog niet eens zo ver vanaf. In de tweede plaats... Wales heeft de hele geschiedenis nogal sterk aangezet. De invasie heeft plaatsgevonden aan een verlaten strand aan de westkust. Het aantal ooggetuigen en slachtoffers was dus klein. Het waren voornamelijk militairen van de verdediging, waaronder Wales. Hm. De strijd heeft maar een paar dagen geduurd. Toen hadden de bacteriën hun werk gedaan. De overgebleven marsbewoners hebben de aftocht geblazen met medeneming van hun doden. Om het voor ons wat makkelijker te maken. Om paniek onder de bevolking te vermijden werd de getuigen bevolen te zwijgen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Alleen Wells als schrijver kon het verhaal niet voor zich houden. Maar iedereen beschouwde zijn roman als goede science fiction. Hij beduvelde iedereen met de waarheid om het zo maar eens te zeggen. Want die invasie is er geweest. En het is beslist niet denkbeeldig dat er weer een aanval uit de ruimte zal komen. Vandaar dat we onze activiteiten voorlopig geheim willen houden. Ook alweer om paniek te vermijden. Zijn spanningen genoeg in de wereld? Ach, een gemeenschappelijke vijand... zou misschien een hoop van die onderlinge geschillen kunnen oplossen. Dat heb je gezien in... De... <lacht> ja, gelukkig lopen er altijd nog een paar optimisten rond. Maar ter zake... we weten dat die marsbewoners ook nu nog realiteit zijn. En we weten met aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid... dat ze nog steeds over ruimtevaartuigen beschikken. Je bedoelt... Don in de commandocapsule? Precies. Bijna op hetzelfde moment dat het contact met Mike en Walter werd verbroken hebben ze hem letterlijk uit zijn orbit geplukt. Let wel op 200 kilometer hoogte. We hebben een bandopname van zijn laatste bericht. Heet horen? Ja, heel graag. Houston, hier is omhoog de cabine Prometer 16. Jullie hebben net gehoord dat Walter en Michael zeker van zijn op de water hebben gevonden. Ik heb hen dus op het hart gedrukt voorzichtig te zijn en geen enkel risico te nemen. We toen ze bij de rand van het water waren, hebben het een contact. Wat er aan de hand dus is, Houston. Gaat zo snel mogelijk bericht. Voor de rest is hier aan boord. Hey! Er vliegt een beetje groter van 10 meter. bij. Ik heb het niet zien op de radar. Het komt nog dichterbij. Het is er wat 10 meter in doorsteek. Het ligt op. Het planterend ligt op. We gaan er het zo verder open en... Dat is alles. Niets van gemeld in die televisiereportage. Maar wat wou je? Meteen de hele wereldbevolking de stuipen op het lijf jagen? Het is dom ook, verdomme. Ja. Drie geweldige kerels dood, god, ik. Wie heeft gezegd dat ze dood zijn? Ze leven nog, alle drie. Daar zijn we pertinent zeker van. Alles werkt nog perfect. Hartslag, bloeddruk, ademhalingsritme en wat er nog meer automatisch en daar wat we overigens zijn. Die gegevens ontvangen we nog steeds. Ze zijn alle drie bewusteloos, maar voor de rest mankeert hun niets. Ja, maar dan, dan zijn ze misschien toch te redden. Dat ja. is nou precies waar ik je hebben wil. De oude mentaliteit komt weer boven. Ik zal je nog een eindje verder op weg helpen. Hier, kijk deze krantenknipsels maar eens ja. even door. Wat is dat? Een foto uit de Herald van twee jaar geleden. Zie je dat ding daar? Ja. Zat bij Stavissers in hun net. Ze hebben het teruggegooid in zee, oh, die idioten. Onmiskenbaar dezelfde vorm. Meneer Melden... We weten zo goed als zeker dat de monsters die zo goede 100 jaar geleden op aarde geland zijn, Marsbewoners waren. Wij we weten ook dat ze nog of weer op aarde zijn. Hmm. Het is alleen de vraag wat ze van plan zijn. Maar wat dat betreft mogen we het ergste vrezen. Ja, wat hadden de heren gedacht daartegen te doen? Kom, kom, met. We hebben je niet voor niets gevraagd hier naartoe te komen. Het is, jij de sleutelfiguur geweest bij het oplossen van de moeilijkheden rond de Apollo 21. En hoe je ons van die zogenaamde goden hebt afgeholpen, zijn we ook nog steeds niet vergeten. Uh -huh. Dit kleine gezellige onder onsje hier opereert onder de naam... ...Internationaal Ruimtedefensiecomité, kortweg IRDC. We krijgen financiële steun van alle landen van de wereld, al werken we dan weinig in het openbaar. Er zijn maar een paar topfiguren die van ons bestaan afweten. We hebben geld en zeggenschap. En het is onze taak om de wereld van onaardse invloeden vrij te houden. En jij moet ons helpen. Wij hebben uw kennis en ervaring nodig, meneer Melden. Ik veronderstel niet dat u nee zult zeggen. Ja, ik heb daar niet op gerekend. Ik, ik heb generaal Stevens al gezegd... ...morgen ga ik trouwen en dan zal ik een huwelijkslijst maken... ...van toch minstens veertien dagen. En dat dan dat ik trouwen is nog tot daar aan toe, maar... Hallo, IADC. Ja? Wat? Nee, dat... Ja, oké, okay. u houdt me verder op de hoogte. Ja, orde. Dat was NASA. Het spijt me voor je huwelijksreis, Matt. Als verantwoordelijk man zou ik toch maar eens ernstig over onze voorstellen nadenken. De Prometheus 13 is een paar minuten geleden van Mars opgestegen. Leeg. Dit is toch bijna onmogelijk? Waarom niet? Dat ding is computergestuurd, net als de eerste onbemande ruimtevluchten. Ja, maar iemand moet die computer toch in werking stellen? Hebben de astronauten zelf soms... Dat misschien... lijkt me onwaarschijnlijk. Voor zover ze bij NASA kunnen nagaan, zijn de jongens nog steeds bewusteloos. En in die toestand kunnen ze toch moeilijk de zaak op gang brengen. Afan NASA heeft beloofd ons op de hoogte te houden. Hmm. Eh, twee dingen, Stevens. Ten eerste heeft de Prometheus 13, als ik me niet vergis, meer dan een maand nodig om de aarde te bereiken. Hè? Dat klopt. 34 dagen om precies te zijn. En verder? Ten tweede, het gaat er bij mij niet in dat die capsule leeg is opgestegen. Om te beginnen moet toch iemand die motor in werking gesteld hebben. Als we aannemen dat er intelligent leven op Mars is, ligt het voor de hand. Dat dat ze, juist, juist, juist, juist, juist. U veronderstelt dat er Marsbewoners aan boord zouden zijn. De enige mogelijke verklaring lijkt mij. Daar zou je wel eens gelijk aan kunnen hebben met. Nog iets? Ja, die uh, foto's die je daarnet liet zien. Als die opname niet getruckeerd zijn. Dat is nagegaan. De opnamen zijn echt. Oh, juist, ja, ja. Dan zou dat betekenen dat wij één of meer van die marsvrienden in ons midden hebben. Juist. Het zou wel eens interessant zijn om uit te vinden hoe die hier gekomen zijn. Bolvormige schepen zoals Wels die beschrijft of zoals Dom gezien heeft, zijn de laatste jaren niet in de buurt van de aarde gesignaleerd. Heb je gelet op de data van de krantenknipsels? Allemaal van na de eerste marsvlucht. Wou jij zeggen dat ze misschien als blinde passagiers zijn meegekomen? Ja, dus... ik weet het niet. Het lijkt me onwaarschijnlijk. Zo'n marsmens zie je nou niet bepaald over het hoofd. Langer dan een mens en met een gewicht van zeker twee tongen. Ah, ja, dan nou wou ik je toch wel wijzer hebben, Stevens. Wie weet heb ik op het ogenblik wel een hele sequoia boom in mijn kies. Een uh, zaadje of een celletje bedoel je? Ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Meneer Melden beschikt in ieder geval over een behoorlijke dosis fantasie. Hmm. Juist. Zoals ik altijd tegen mijn studenten zeg, onconventioneel denken. Wat science fiction ja. schrijven moeten worden. Oh. <laughs> oh, dat kan altijd later nog. Dat zijn op het ogenblik belangrijke dingen. Doe je mee, met? Goed. Ja, goed over twee weken ben ik je man. En ik mag gewoon dat de pers niets over dit alles te weten komt. Niets. Nee. Voor het publiek staat de Prometheus 13 aan de grond op Mars. De verbindingen zijn verbroken. Dat is alles. Laat de commentatoren verder maar gissen. De waarheid zullen ze toch nooit raden. Oké. Okay. Ik hou contact om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Wat kan ik je bereiken? Hier is het nummer. De post is 24 uur per dag beman. Goed. Dat is afgesproken. ...bruid en bruidegom ...nu voor mij treden. Matjes Melden... ...neemt u Valerie dat ...tot uw echtgenote? Ja. Bent u bereid voor haar te zorgen... ...en lief en leed met haar te delen... ...tot de dood u scheidt? Ja. Valerie reine, ...neemt u Matjes Melden... ...tot uw echt genoot. Ja. Dan verklaar ik. Met melden. Huh? Telefoon voor, meneer Melden. Maar, maar je kunt me nu toch niet storen, jongen. Dat je dat niet begrijpt. Is het voor mij? Ja, er is iemand voor aan de telefoon. Stevens natuurlijk, idioot. Dat die verdomme nou niet. Bent u op... misschien wel aan denken waar u bent, meneer Melden? Okay, oh, nee, me maar niet maar... een keer Ik nog een seconde met rust laten. Huh? Gezellig hoor, ik ga nog eens met je trouwen. Ja, dan nou, laat hem maar even wachten. Dat zou ik ook zeggen. Gaan ze de gesmeerde bliksem terug naar de telefoon en zo is niet nog eens. Ja, kunt u het verder eh, kort maken, eerwaarde? Het is mijn gewoonte om ernst te maken met deze ceremonie, meneer Melden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja goed. Even kijken, waar, waar we gebleven? Oh ja. Mm. Van u reden neemt u metjes melden tot uw echtgenoot. Ja. Dan verklaar ik u man en vrouw. Geeft elkaar de hand. De reden. Hm? Waar zijn de ringen? U? u hebt toch ook wel de ringen bij u? Ja, natuurlijk ja, hier, hier. Ja, dank u. Als symbool van het velkeren. Te... Kom hier, gezoend voor de plaats. Mm -hmm. mm -hmm. Zo, en waar is die telefoon? Wel, heb ik het. De, de sacristie die in... En, en dan de... Hallo. Hallo, melden hier. Met Stevens. Ik heb je nog niet gestoord, Robert. Nee, nee, we waren alleen maar een beetje aan het trouwen. Je hebt precies op het hoogtepunt van de plechtigheid gebeld. Echt tactvol als altijd, Stevens. Sorry, Matt. Ja, de priester is een zenuwkristus nabij. En wat vel betreft, als het aan haar ligt, ze we hebben morgen weer gescheiden. En het spijt me ontzettend, Matt, maar ik heb je iets belangrijks te vertellen. Ah, dat dacht ik al. Maak het alsjeblieft kort, man. Zo kort mogelijk. Ten eerste, je weet dat de prometheus 13 zonder de astronauten is opgestegen. Mm. Maar leger zie niet. NASA meldt dat de capsule een gewicht van ongeveer 2 ton aan boord moet hebben. Zo. Er zit dus iets of iemand in. Iets of iemand van twee ton. Maar, uh, nou wat anders. Weet je nog, uh, die professor Colton? Die, die, die, die van gisteravond? Ja. Ja, natuurlijk ken ik die. Ja, wat is er met hem? Hij is spoorloos. Bah, bah. Gisteravond na die bespreking zou hij nog een staartje omgaan. Sindsdien is hij verdwenen. Het enige wat de politie gevonden heeft, is een kerel die zegt hem gezien te hebben bij de rivier. Hm? Die vent beweert dat er een vrijzige gedaante kwam opduiken hm? die hem het water ingetrokken heeft. Bah. Jammer dat die kerel zo zat als een raap. Wat gelooft hem. Maar dat... Maar dat geeft toch dat denken, Stevens. Die jongens op Mars zijn op precies dezelfde manier verdwenen. Ja, en wat nog erger is... Coldwell is niet onze enige medewerker die de laatste tijd verdwenen is. Ja, waarom heb je dat niet eerder gezegd? Om je niet meteen kopschuw te maken. Goed dank je. Nou, hè. wat moeten we nou uit het verdwijnen van Coldwell en die anderen concluderen? Als het het werk van die Marsmannen is, en dat zit er dik in... dan gaan ze verdomd systematisch te werk. Wie een potentieel gevaar voor ze is, wordt geëlimineerd. Huh. Jij ja. Ja, gaat op huwelijksreis, hè? Ja, als ik nog lang aan de telefoon blijf, hoeft het niet meer. Eigenlijk aan de kust, nietwaar? Ja. Wees voorzichtig met. Ik zal goed op mezelf passen, dank je. Mooi zo, en uh, nog een feliciteren. Aag, man, voldood. Nou, Stevens, zoals je ziet. Kunnen we niet naar binnen gaan? Natuurlijk, man, kom erin. Zo. Hier is het. Heerlijk onderkomen. Van jou, Goed. Denk je dat een arme astronaut buiten dienst zich zoiets kan permitteren? Nou, ga zitten, Stevens, wat drink je? Uh, nog altijd hetzelfde, maar het komt voor elkaar. Zo. Nee is dus je whisky. Twee blokjes ijs erin, hè? Ja, ja dank je. Proost. Proostje. Je ja, mag best zeggen waarvoor je gekomen bent, hoor. Ik veronderstel niet dat je hier naartoe bent komen vliegen om te kijken hoe ik mijn witte broodsweken doorbreng. Dat kan Want... ik me als vrijgezel best voorstellen. Nee, Matt, er is iets ernstigers. Ze zijn hier in de buurt gesignaleerd. Wie ze? De marsmensen. Ja, ik dacht dat, dat niemand die nog ooit gezien had, Steve. Dat klopt, ja. Maar we hebben sporen gevonden. Het is aantjes waar hmm. je verliefde vel. Zwemmen? Hij uh, doet dus altijd voor het eten. Zwemmen? Alleen? Ja, natuurlijk alleen. ja, waarom niet? Uh, St. Stevens, wat heb jij? Uh, roep maar terug met. Nu nee, meteen. Uh, wacht, ik loop wel even mee. Ja, maar daar stuip op het lijf jij. Vel! Vel! Als het maar niet te laat is. Daar is het! Oh, Godzijdank. Vel, kom eruit! Dat is heerlijk! Komen jullie erin? Welkom kom uit! Gaat, zeg je? Uit, verdomme! Moet ik, kom nou? Ze heeft tenminste een vrouw getrouwd die hier meteen doet wat met je zegt. Ja. Ja, kom nou alsjeblieft, zie je ah. nog een beetje op. Goedenavond, dorp Stevens. Nou, waarom moest ik er nou uit? Hebben jullie honger? Nee. zeg, maar daar gaat het niet om. Tot recht gevaar, vrouw. We kunnen beter naar binnen gaan, dan zal ik jullie alles uitleggen. Oh, ik snap er niks van. Oh, goed. Ja, kom dan. Nou. Kan die deur op slot? Wel? Ja, natuurlijk, maar. Ja. Doe hem dan dicht. En ja. Op slot, ja. zoals je wilt. Maar. En de, de ramen zijn de luiken? Huh? Ja, we zitten hier nogal afgelegen. Dus uh, ook dicht. Goed, ook best. Uh, Vel, wil je even helpen? Oké. Okay. Ik sluit ze hier in de keuken wel. Doe jij de dadelijk? Zo. Het ja, voelt alweer een beetje veiliger aan. Zo. En wilt u ons eindelijk eens vertellen... waarom u hier zo paniekerig komt doen? Begrijp je dat niet? Heeft met je niet het een en ander verteld? Waarover? Nee, met heeft mij niks verteld. Natuurlijk niet. Het was toch de afspraak, stevens? Oh, Wil dat jullie nou eindelijk eens ophouden met die geheimzinnig doenerij... Ik wil weten wat er aan de hand is. Wil je niet eerst even iets aantrekken met het natte badpak? Nee, ik ben veel te nieuwsgierig. Om met... Hmm? Geef me een badje gezien. Ja, reden. schat. Op de bank, hè. Ja, Zo, Dank je. Nou? Om te beginnen bij het begin. Je hebt natuurlijk twee weken geleden... de landing van de Prometheus 13 gezien op de televisie. Ja, daar hebben we samen naar gekeken. Heb je ook die grijze schim gezien die uit het water schoot... vlak voor het afbreken van de uitzending... Ja. En heeft je daar niets over verteld? Nee. Hm, aan jou kun je nog een ruim toevertrouwen, Met. Aha. Hij heeft alleen gezegd dat hij het zaakje niet vertelde. Toen hebt u opgebeld. Maar over die bespreking heeft hij verder nooit iets losgelaten. Mooi. Nou, we hebben reden om aan te nemen dat de astronauten op Mars door een soort Marsmensen zijn overvallen. De Prometheus-13-capsule is op het ogenblik op weg terug naar de aarde met een ballast van 2 ton. Mogelijk Marsmensen. Wat? Hoe lang zijn die al onderweg? Goede whisky, met heb je nog een beetje? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Jij ook wel? Nee. Maak we even sir. Dank je. Die capsule kan over een dikke twee weken de aarde bereiken. Nou, wat Dat is er nou voor gevaar? Het gevaar zit voorlopig niet in de lucht, maar hier vlakbij, op de grond. Er zijn namelijk al een aantal Marsmensen op aarde. Wat kijk je ongelooflijk? Ja. Daar heb ik nou nog nooit van gehoord. Toch is het zo. En wat erger is, ze zit op het ogenblik achter al mijn medewerkers aan. Inclusief met. Maar hoe zouden ze kunnen weten waar ik zit? Als we die vraag nou eens konden beantwoorden, dan waren we al een heel stuk verder. In ieder geval wisten ze waar ze Koot wel konden vinden. En Johnson. But, Johnson, hij ook al? Ja, het water ingetrokken. Daar schijnen ze een bepaalde voorliefde voor te hebben. Oh. Misschien leven ze wel in het water. Daarom moest ik meteen uit zee komen. Precies. Ja, maar waarom juist nu, nu, nu al die poespastieve deur op slot, luiken dicht... We zitten hier al 14 dagen, er is niks gebeurd. Dat dacht je maar. Ik heb voor de zekerheid al die tijd jullie villaatje in de gaten laten houden. En? Hier, wat zou je zeggen van deze luchtfoto's? Mm. Kijk, hier is de villa. <lacht> en zie je hier die brede sporen over het zand lopen? Ja. Hey, daar heb ik hier op de grond nooit iets van gemerkt. Uh, schilpadden misschien. Oh, schilpadden, ja, ja. In de eerste plaats komen die in deze buurt nooit aan land... en ten tweede is het het seizoen niet voor. Nee, Valerie, ik durf er wat om te verwelden dat die sporen gemaakt zijn door onze vrienden uit de ruimte. En ja, wanneer zijn die foto's genomen? Vanmorgen en alle vroegte. Zo. Ze schijnen bij voorkeur s'nachts te opereren. Hmm. Tenminste, dat mogen we concluderen uit alle voorgaande gevallen waarbij mensen verdwenen zijn. Hmm. Uh, steeds hebben we dergelijke sporen gevonden. Dat klinkt allemaal nogal alarmerend. Ja, inderdaad. Ja, het spijt me wel. Ik zou me maar op het ergste voorbereiden. Tenzij je natuurlijk onze geleerden wilt geloven die het allemaal maar onzin vinden. Science fiction. Mars mensen bestaan niet en die Prometheus-capsule is door een toeval automatisch van start gegaan. Ja. Is het is al donker buiten. Ja. ja, zo goed als. Heb je een of ander wapen? Nee. nee, een jachtkarabijn. Ja, kijk, als je dat een wapen wilt noemen, hè. Verder niets. Ik ben op huwelijksreis. Niet op het oorlogspad, Steven. Dus... dus in ieder geval beter dan niets. Ik heb zo het gevoel dat het er vannacht wel eens om zou kunnen gaan spannen. Zeg, hoe weet je dat? Ik zeg, ik heb zo'n gevoel. Daarom heb ik voor de zekerheid maar een paar mannetjes meegebracht. Kijk eens even naar buiten. Lieve kom. Zeg wel, kijk eens. Kijk eens, de mekkoklaar ligt de dag. Een paar panselwagens met schijnwerpers en automatische wapens. Alles wat er uit zee mocht opduiken kan op een warme ontvangst rekenen. En rond de villa ligt een detachement soldaten tot haar tanden gewapend. Oh, zeg nou niet dat ik niet goed voor jullie zorg, hè? Nou, het is heel attent, moet ik zeggen. Van die hele operatie heb ik niks gemaakt. Een kwestie van training en discipline nee. van mijn manschappen. Kunnen we niet beter maken dat we wegkomen? Nou ja, het ligt nou niet precies in mijn aard om moeilijkheden te weg te gaan, liefje. Zo ken ik je weer. Mijn hoop is om Marsmens te pakken te krijgen vanavond. Levend of dood. Hier met een pistool. Dank je. Als jij nou even dat hapje klaarmaakt dat je ons straks beloofd hebt vuil... dan zal ik eens kijken of ik contact kan krijgen met de buitenwereld. Ik kan me niet herinneren dat trainroet in het eten gooien, met. Oké. Okay. Ik ga wel even naar de keuken. Met, ik wou het niet zeggen waar vuil bij was, maar... Nee? Onze kansen zijn niet groot als ze werkelijk tot de aanval overgaan. Heb je ze dan wel eens eerder van gast op zo'n militair, Masford? Ja, ja. volledige week nog. En? Binnen vijf minuten hadden ze degene die ze hebben wilden te pakken. Prettig vooruitzicht, hè? Je kunt nog steeds weg, Matt. Je bent niet meer alleen. Je moet ook om Valerie denken. Er is geen sprake meer van Vluchte Stevens. We zitten er middenin. Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb, Matt. De honden. En ze? Ja. En jullie? Honden hebben een veel betere neus dan mensen. Ze ruiken het onraad eerder. Moment. Corona Hackarty, Stevens hier. Hackarty, hier. Heb je je mannen opgesteld? Opgespakt, generat. Goed zo, lichte uit dan. Geen uur, generat. Heb je de honden gehoord? Ja, generat. Dat betekent dat we ze nu ieder moment kunnen verwachten. Verdeniging is klaar, generat. En je weet het, het voornaamste is één van die dingen te pakken zien te krijgen. Tot de oorlog, generat. Mooi, ik laat mijn toestel openstaan, hou hem op de hoogte. Allemaal vrijwilligers een Keurkorps mag ik wel zeggen mm -hmm. Ik zou niet graag in hun schoenen staan Hamburgers ja. Met spaghetti Meer inspiratie heb ik niet op het ogenblik oh, oh, Ik ben dol op hamburgers oh, ja. Altijd even schabot Kom er hier ermee vuil Je neemt het rustig op hoor. Is prima Wat hebben die honden ja, Ze gaan als dolle tekeer Ze ruikt iets wat hun niet aanstaat Zenuwachtig Zo lieg als ik mee zei Wie niet Oké, okay, kolonel. Succes. Dank okay. nee. u Daar heb je ze. Het is jammer van de hamburgers. Die zullen we straks koud moeten eten. Licht uit. Zo'n Stuk op Geef ze meteen de volle laag. De lichaam lijkt wel verrammig. De kent ze gewoon Je moet een val treffen in de kopplaats om ze uit te schakelen. Hebben jullie er alleen neergelegd? Nee, ja. Kijk dan uit dat ze die niet weghalen. Heb je dat? Tot uur, dat rustig ja. En dan te bedenken dat ik je daar straks maar nauwelijks wil geloven. Dit is een complete veldslag. Ze krijgen versterking uit zee. De kolen weer een stuk of De lichten. Zijn aan. zijn prachtige doelen waar we kunnen. Donder. Wat is er? Ze scheten met die elektriciteit te kunnen groeien. Overal is kortsluiting. Alle schermen op zijn uit. Vuurpijlen. man. Bestraald. We gaat de vrouwen over met hun straal. Die verdomde straal. Nou is het meteen uit. We zullen niet lang kunnen stapvragen in de lukken, De meeste van mijn mannen zijn eruit geschreven. Dat we toch in godsnaam maken dat we wegkomen? Ze zijn nu overal. Zit! Kolonel! Kolonel! Hallo! Hallo! Tommy. Net als de vorige keer met professor Johnson. Ja, en wat doen we nou? We zijn nu op onszelf aangewezen. Ik denk niet dat we veel kunnen uitrichten. Dus tactisch terugtrekken. Hm. Mijn auto staat aan het begin van het pad. Zouden we die 30 meter halen, denk je? Ja, dat lijkt me voor wel. Even het terrein verkennen. Niets te zien of te horen. Oh god, wat griezelig. Oké, okay, jullie eerst. Ik dek jullie. Klaar? Klaar, vuil. Klaar. Vooruit dan. Oh, Matt. Wat heb je? Met ik. Ik kan niet meer. Klaar. Ik. Ik heb plotseling geen controle meer over mijn benen. Meneer dan. Oh! Top zo, vooruit dan! Help me, met. Help! Ja, gaat het. Ja. Het. Schiet op! Schiet op dan! Ja! Eindel ervoor. Ja, bedacht Het is al gebeurd. Gaat het weer even Ja, ja. Het was met mijn benen waren. Geen controle meer. Daar moeten ze vlakbij zijn. Ik heb het al gehoord. Ze kunnen op een of andere manier elektrische stroom beïnvloeden. Ook de elektrische stroom van het menselijk lichaam? Ja, dat is het hem juist. Je hoeft je geen verwijten te maken, Vel. De wagen zou waarschijnlijk toch niet gestart zijn. Ja. Hoe komen we hier dan ooit weg? Ja, ja, Voorlopig is onze vesting belegerd. Probeer het licht eens. Ja, waarom? Probeer het eens. Oké. Okay. Niets. En de telefoon? Niets. Dood. Het wordt menes, kinderen. Wat doen ze met iemand als ze hem te pakken hebben? Dat weet niemand. Dat zullen we gauw genoeg merken. Ah, had ik even opgewekt... Wat is dat? Daar zullen ze hebben. Wat moeten we doen? Stil zijn en afwachten, verder niets. Oh, ik voel het in mijn benen, hè? Jullie ook? Ja, stil. Precies het gevoel dat ik buiten ook had. Of je benen verlamd zijn. De elektriciteit van je lichaam. Wij kunnen er niets tegen doen. Niets. Het is gewoon om gek te worden. Ik kan je niet schieten, met. Het was dus dat luik We Ik geen schijn van kans. dacht je soms dat wij beter waren dan het hele leger. Hoe niet zo belachelijk. Ik ben zo Ze branden af, wat uit de deur. Vlucht, oh. hier jullie een, een, een kelder. Ja, zo zou ik Dowers kunnen doen, maar kom op dat. Hier! weet het niet. Ik weet stijl. En uh, Wat doen we nou? Ik ben bang dat Ik deze vesting ook niet. lang zullen kunnen niet. Of er moest een godswonder gebeuren. Misschien kennen die marsmensen het begrip kelder niet... en zoeken ze ons niet onder de grond. en de mensen stappen vader voor de gedachten. Het is niet zo donker, kunnen we licht maken? Dat is waar! We hebben hier in de kelder een noodaggregaat... voor als de stroom uitvalt. Stevens, heb je een aansteker? Ja. Licht eens even bij. Oh, wacht hier. een stukje kaars. Zo. Zo, dat is beter. Nou, eens even kijken of we de ding aan de gang kunnen krijgen. Even een touwtje. Zo. Zo. Je Zo, nou hebben we tenminste licht. Maar als ze het in de gaten krijgen, verstoren ze deze stroombron misschien ook nog. Hoe komen we hier uit? Hoe komen we hier uit? Weet je zeker dat er met gewone wapens niks te beginnen was. Ze hebben niet veel tijd nodig gehad om een lege eenheid uit te schakelen. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? Ja, precies zijn we er nog niet achter. De obductie wijst uit dat de doodsoorzaak een soort blikseminslag moet zijn. Alweer elektriciteit. Ik heb al zitten denken... Stelis. Het denken doet! Hersens en handigheid zijn op het ogenblik onze enige wapensvuil. Ik dacht, vuur moet je met vuur bestrijden. Ja, nee wou ze met elektriciteit bestrijden. Dat achtergaat geen 220 volt. Als we de deur nou zonder stroom zetten. Ja, misschien kunnen ze er zelf niet tegen. Ja, het is te proberen, maar dan moeten we wel nou voortmaken. Ja. Heb je hier ergens een uh, stuk snoer? Huh? Even ja. kijken. Hier. Hier is een rol ijzeldraad. Gaat het ermee? Ja, geef het maar hier. Gel, verlicht eens even bij. Ja. de duikmap, Als dat niet helpt. Stevens! Bij de schakelaar! Als ze die volle 220 volt door lijf krijgen... ...zullen ze dus toch wel even niet lekker zijn. Nou, ik hoop dat we goed gegokt hebben. Ja, en wat dan? De maken van wat ik gebruik om naar buiten te vluchten. Ja, gevaarlijk. Maar ja, hij kan ook niks anders en, bedenken. En. Misschien zijn ze weg. Nee, nee, ze zijn nog steeds in de buurt. Ik voel het. Ik, ik hou het niet van de ruis. Ik... Stil of vuil, Alleen kalmte. Kan ons uit deze situatie redden. Hm. Sigaret, Steven? Ja, graag. Dank je wel.